9 uur. Jan van der Putten met het NOS journaal. Bij een brand in een huis in Nieuw Leuzen in Overijssel is zeker één dode gevallen. Naar mogelijk tweede slachtoffer wordt nog gezocht. De brand ontstond vanochtend vroeg op zolder waar de kinderen sliepen. De buren waarschuwden de ouders die konden op tijd naar buiten komen. De oorzaak van de brand in Nieuw Leuzen is nog niet bekend.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 Een deel van New York heeft uren zonder stroom gezeten. In Manhattan stonden metro's stil, verkeerslichten werkten niet... mensen kwamen vast te zitten in de lift... en op Broadway werden theatershows afgelast of ze begonnen later. De oorzaak van de storing in New York was een brand in een transformatorstation. Vanaf september krijgt de Franse luchtmacht een speciale ruimteeenheid. President Macron ziet de ruimte als een nieuw gebied van confrontatie... en wil onder meer dat de Franse satellieten beter worden beschermd. Door een computerstoring zijn gisteren 10.000 koffers achtergebleven op de luchthaven van Brussel. De storing legde de bagageafhandeling plat. Volgens de Brusselse luchthaven gaat het nog dagen duren voordat de 10.000 koffers zijn nagestuurd. De advocaat van Nederlandse IS-vrouwen in Syrië... spant mogelijk een kort geding aan tegen de Nederlandse overheid. Hij wil dat Nederland de vrouwen en hun kinderen terughaalt, Maar het kabinet vindt het in Syrië te gevaarlijk. De advocaat bestrijdt dat. Het weer heeft veel bewolking, soms wat zon, vooral in het zuiden. Op de meeste plaatsen droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getreid door passagiers.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 Wat gaan we doen? Nou, ik had u al beloofd dat er iets unieks zou gaan gebeuren. Want ik ga u een stuk laten horen uit een live concert. Dat ik uh, ongeveer een anderhalve week geleden uh, meegemaakt heb in de Grootkerk van Beverwijk. En het was een uniek concert. Want waar gaat het over? Het gaat over James Wessie. En James Wessie is een ja, uh, Zuid-Afrikaan. Die in Moskou gestudeerd heeft. En ook nog een jaar in Den Haag gestudeerd heeft aan het conservatorium. En hij is een man die dus de contrabas van begeleidings tot solo-instrument heeft verheven. Hij geeft dus soloconcerten op contrabas. Nou, en als u dan weet hoe groot een contrabas is... En, eh, dan zult u begrijpen dat dat best wel uniek is. En wat nog mooier is, is dat hij het presteert om de cello van Johan Sebastiaan Bach... wat op cello al een behoorlijk ding is... om die op contrabas te spelen. Waar de afstanden, zei ik al, nog zoveel groter zijn. En het is dus heel lastig. Hij heeft het onder andere ook laten horen bij Podium Witteman... en bij Vrije Geluiden van de VPRO. Maar nu een stukje live van deze gigant... De glaaskwaliteit is niet optimaal, dat komt omdat ik het met een reportagesetje heb moeten opnemen. Maar ik, eh, ondanks dat wil ik het u toch niet onthouden, want het is zo uniek. Ik had ook een kort gesprekje met hem, dus we gaan de komende minuten luisteren naar James Oessie. Uh, dames en heren, ik sta hier met een uh, virtuoos naast mij. Uh, zijn naam is James Wacy. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je helemaal dat, goed. Dat, dat ja. zeg ik ja. helemaal goed. Ja. Oké, okay. um, je bent een uniek muzikant, want jij uh, presteert het om muziek die voor cello of luid geschreven is, onder andere van Bach, uh, op een contrabas te spelen. Ja. Waarom de contrabas? Nou, uh, ja. contrabass speel ik al sinds mijn 11 of mijn 12 uh, En ik vond het uh, op, op die leeftijd, het sprak me aan eigenlijk uh, omdat het in mijn omgeving een exotisch instrument was. Ja. En, en, en ja, daardoor was ik meteen nieuwsgierig om dat instrument te proberen. Ik speelde al uh, viool. Um, en uh, vanaf de eerste les had, ja, was een soort fascinatie ontstaan met het instrument. En zo is het gebleven. Nou, wat mij opvalt, uh, je, op een cello is het al moeilijk genoeg om die cello suites van Bach bijvoorbeeld te spelen. Ja. Maar op een contrabas zijn die afstanden nog eens even groter. Ja, dat klopt. Dat klopt. Die afstanden zijn groot. Dat, is het, en, ja. dat, dat vind ik zo fabuleus dat je dat voor elkaar gekregen oh, hebt. Want ik, ken, ik ken de cello suites van Bach vrij goed. Ja. Uh, en dan op een contrabas. Dat is echt uniek. Maar um, je raakte ook mijn hart nog even net uh, door de, over Ravi Shankar te praten. Ja. Want ja. een van deze jongens hier op mijn shirt ah, heeft ja, natuurlijk zie. ook heel veel met Avengers ja. te maken gehad. Ja, zeker. Maar de, ik, ik hoorde dus in, in jouw laatste ja. stuk. Wat ik helaas niet heb kunnen opnemen. Maar, ja, ja, ja. Um, ik hoorde bij jouw laatste stuk echt gewoon dat, dat hele Indiaanse uh, verhaal van ja. die sitas en die ja. tablas en, ja. en al dat soort dingen. Ja. Ik vind dat razend knap. Hoe ben ja. je daarop gekomen? Nou, dat is een stuk uh, van een, een zeer uh, bekende contrabassist, uh, François Rabat. En eigenlijk heb ik gewoon een, een boek van zijn muziek uh, ooit besteld. En daarin stond het stuk en het sprak me meteen aan. Ja... ja. Dus, ja. Goed, hartstikke bedankt. Heb, We hebben wel. met z'n allen hier vreselijk genoten van je prachtige muziek. Heel fijn. En heel veel succes in je verdere Dank carrière. Dankjewel, bedankt. Dankjewel. Ik ga nu um, ietsjes terug in de tijd uh, naar de muziek van Johann Sebastian Bach. Uh, heel bekend, componist natuurlijk. Um, en Bach heeft uh, dus zes suites geschreven voor uh, Cello. cello uh, dat in, inmiddels zijn onvijfs bekend geworden. Um, ik speel ze heel graag op, cont op contrabas, uh, omdat ik ontzettend veel van de muziek haal. Uh, maar het is ook zo dat in de tijd van Bach was het veel gebruikelijker om muziek te spelen dat niet per se voor je instrument geschreven was. Uh, en daar zijn er uh, heel veel uh, voorbeelden van. Uh, maar een mooi voorbeeld kunnen we al vinden in ...de cyclus van zes uh, suites. En dat is uh, de vijfde suite, dat begint zo. Voor de luid. En dat is een prachtige luid-suite geworden. Um, dus dat ik het op de controbars is niet zo goed. Um, het suite bestaat uit zes delen. Het begint met een peluut. Dat is eigenlijk even om aan de tonaliteit van uh, de komende delen te wennen. Uh, en daarna uh, heeft Bach een soort recept, want elke suite gaat ongeveer hetzelfde. Uh, en dat zijn die dansers. Want dat is wat de suite is, eigenlijk een collectie van dansen. Uh, en de eerste dans is dus een allemande, een Duitse dans. En um, dat is een langzame dans, een vrij strenge dans. Uh, daarna heb je een Courant, dat is een vrij vrouwelijke dans, uh, in drie. Uh, daarna heb je de centrale deel, en dat is de Saraband, dat is een langzame dans, uh, Spaanse dans, heel mooi. En um, daarna, in, met deze suite, heb je twee Bourré's en tenslotte een JIC. Dus dat ga ik voor jullie nu spelen en ik ben jullie veel luisteraars. Thank mm -hmm. you. Such O-O-O Ik hoop niet dat ik te veel gezegd heb, maar dit was echt wel uniek. En het is nogal een klein, nogal klein mannetje ook. En als je hem dan ziet met die grote contrabas, dat is echt een geweldige belevenis. Helaas waren er niet zo gek veel mensen. Maar degenen die thuisgebleven zijn, hebben dit unieke verhaal dus wel gemist. Het was uh, echt prachtig. Het, hoe deze man dat op deze manier doet. U heeft. Uh, ...de indelingen van het stuk even van hemzelf gehoord, want hij gaf er een aardige toelichting bij. Ik denk, dan hou ik mijn mond maar en ik laat hem vertellen wat hij zelf doet. U luisterde dus naar James Wasey, een Zuid-Afrikaanse bassist... ...die de contrabas tot solo-instrument heeft verheven. Goed, um, we gaan verder. Ja, in onze 75ste uitzending. We hebben nog meer mooie muziek voor u Klaas En het eerste stuk wat ik nu na deze meneer uh, Oesi ga laten horen... ...is de Symfonie Fantastiek, opus 14 en het nummer is H48. Deel 2 daaruit, het Une Ball, Un Ball van Hector Berlioz. Dat is de componist. En het uitvoerende orkest wat het stuk gaat spelen natuurlijk... dat heet de Wiener Symphoniker, ook niet onbekend... onder leiding van Philippe Jordan... We zijn toch gek bezig in deze uitzending. En uh, dat, is, dat geldt dan ook weer voor het uh, volgende stuk wat ik u ga laten horen. Want dat is namelijk een stuk van een album van de Rolling Stones. En dan denkt u, ja hoor nou eens even, nou gaat het nog wel echt een stuk te ver hoor. Uh, Rolling Stones in een klassieke uitzending. Nee, ik ga het u vertellen hoe het in elkaar zit. Um, de Rolling Stones hebben een album, uh, in 1968 een album gemaakt. En dat heette de Rolling Stones Rock'n'Roll Circus. En wat velen niet weten, maar wat mij pas bleek toen ik uh, afgelopen week het uh, opnieuw uitgebrachte album in mijn bezit kreeg. ...dat daar zo de, zo waar klassieke muziek op staat. Jawel, je houdt het niet voor mogelijk, maar het is echt zo. Um, ik uh, ga u dat stuk laten horen. Het, het, het is best wel, wel leuk. En wat nog leuker is, dat het stuk de, dus wordt aangekondigd... ...door uh, de, een van de gitaristen van de Rolling Stones, Brian Jones. Het stuk wat deze pianist Julius Ketchen gaat spelen, dat is van Wolfgang Amadeus Mozart. En dat is de bekende sonate in C, ook wel bekend als de sonate facile, oftewel de eenvoudige sonate. Nou, probeer hem maar eens te spelen. En, en daaruit dus het allereerste deel. Okay, now for all you mums and pops and kiddies and everybody a special surprise to play the piano, Mr. Julius Ketchum. Het zijn. Een klassieke pianist, helemaal aan het eind van de show: van, uh, van deze rock and roll show, waar onder andere de Who en de Stones en nog veel meer van dat soort bands uh, aan meededen En dat besluiten ze dan met Mozart. Nou, hoe mooi kan het hebben? Julius Catcher was de naam van de pianist. En ik zei het al, hij speelde de sonata Facile van Mozart. Goed, nou, nu maar weer terug naar gewone klassieke muziek. Symfonia nummer 8 in F majeur, eh, BWV 794. Dat betekent dan bijna al zeker dat het eh, van Bach is. Het arrangement is van meneer Lamp voor fluit, altviool en cello. Dat is wel een hele aparte combinatie. Fluit, altviool en cello. Maar het klinkt verschrikkelijk mooi. Eric Lamp speelt fluit. Elisabeth... Eh, Kavarat speelt Alfio, en Martin Roemel moet ik zeggen, Roemel heet die man. Martin Roemel die speelt cello. symfonie voor strijkers in 8, nummer 8 in D majeur MWV W, en 8 het arrangement is dus voor strijkers en piano Felix Mendelssohn was de componist van dit stuk en het Leorfio Barok Orchester onder leiding van Michi Gage gaat het voor u uitvoeren Thank <laughs> you. Aard. oftewel vijf stukken in volkstoon. Opus 102, mit humor staat er dan ook nog bij. Vanitas vanitatum, dat is dan weer Italiaans. En de componist is uh, Italiaans, Latijn bedoel ik, vanitas vanitatum. Robert Schumann is de componist. En uh, de uitvoerende zijn Marie Ice. die speelt... Uh, Cello. en Marie Vermoylen speelt piano. Laatste stuk wat wij uh, vandaag voor u gaan laten horen. Dat wordt gezongen. Hoe mooi kan het zijn? Der Muzenzoon heet het uh, lied. Het is uh, gecomponeerd door Frans Schubert. En het wordt uitgevoerd door Ludwig Mittelhammer. Dat is een uh, Duitse baritonzanger. En uh, Jonathan Ware, die speelt. Dit was wederom ZFM Klassiek. Ik hoop dat u er een beetje van genoten heeft zo bij uw ontbijtje. Zometeen gaan we weer over naar andere muziek, namelijk de jazz. Sluit mooi aan. En ik wens u nog een hele fijne zondag. Tot de volgende keer. To swerve, my weg zu pfeifen, so geht's von Ort zu Ort, so geht's von Ort zu Ort, und nach dem Takt it und and after the measure sich alles and mir fort, und nach dem and bewegt sich alles an mir and ich kann sie kaum erwarten, and after the im Garten moves, and Bussen, meine Lieder, und kommt der Winter wieder, singe ich noch jenen Traum, singe ich noch jenen, jenen Traum. Ik singe in der Weite auf eisen, selber, breiten, da blüht der Winter schön, da blüht der Winter schön, auch diese Blüte schwindet, und neue Freude wimt. Sich aufbebauten Höhen und neue Freude findet sich aufbebauten Höhen. Denn wie ich bei der Linde das junge Völkchen finde, sogleich erreg ich sie, das stumpfe Bursche bett sich, das steife Mädchen drehte sich nach meiner Melodie noch mal. Meiner Melodie. Hier gebt den soelen Vögel und treibt durch Tal und Hügel den Liebling weit van aus, den Liebling weit van aus. Hier lieben holden Musen, wand ruwig hier am Busen, auch endlich wieder aus. Wand ruhig hier am Busen, auch endlich wieder aus.